7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Tientallen vermisten na vloedgolf in binnenland Australië. Dieptepunt crisis in de bouw lijkt voorbij. En Lionel Messi opnieuw voetballer van het jaar. Na de plotselinge vloedgolf die gisteren de Australische stad Toowoomba en omgeving trof... worden nog ongeveer 70 mensen vermist. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen.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 Veertien anderen raakten gewond, onder wie congreslid Giffords... die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ziet er naar uit dat de man een aanslag wilde plegen op de politica. De RIVM komt vandaag met een advies voor de volksgezondheid... naar aanleiding van de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. Het advies werd gisteren al verwacht... maar het instituut had meer tijd nodig om onderzoeksgegevens te bestuderen. Er wordt onder meer gekeken naar het gevaar... dat neergeslagen roedeeltjes mogelijk nog vormen. Later vandaag is er een persconferentie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 ANWB, verkeersinformatie. Vooral op lokale wegen is het nog plaatselijk glad door bevriezing. Dan de files bij elkaar, zo'n 50 kilometer. Het meeste daarvan staat in de buurt van Amsterdam en Rotterdam. Ik noem de langste files. Op de A6 van Lelystad naar Muiden, 4 kilometer voorknopend Muiderberg. A8 Zaandam, Amsterdam, bij Oostzaan, 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, 4 kilometer voorknopend Rotterpolderplein.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de brand in Moerdijk... laten nog even op zich wachten. Er wordt wel zeer naar dat rapport uitgekeken, want er zijn nog veel vragen. En er zijn heel veel giftige stoffen in de lucht terechtgekomen. Ik praat straks over de aanpak van de brand met deskundige Ben Aalen. In Tunesië protesteren vooral jongeren al weken tegen het strenge regime... en zij worden nu keihard aangepakt. En Australië strijdt tegen het water. Zeker 70 mensen zijn in het noordoosten van Australië op het ogenblik vermist. Stadje Toowoomba werd gisteren onverwacht getroffen door een vloedgolf. U hoort de premier van Queensland, Anna Bly. We hebben een grim en desperate situatie in de Toowoomba en Lockyer Valley region. We hebben eight confirmed doden op dit moment, maar we verwachten dat figure en potentieel dramatisch. Ja, premier heeft het over acht doden en verwacht dat het aantal nog zal stijgen. En inderdaad, via het Twitter-account van de lokale overheid is zojuist de negende doden bevestigd. Reddingsteams staan klaar om in het gebied te zoeken naar de tientallen vermisten, maar helikopters kunnen door het slechte weer de lucht niet in, vertelt premier Bly. We vinden het heel moeilijk om deze teams uit en deployed te of vanwege het weer en het constant water waterstelsel. Ze zijn zoals ik zei, klaar om te deployen en in die region... te soon als we een van of this weather zien. We gaan over die overstromingen praten met correspondent Robert Portier. Uh, Robert, negen doden, tientallen vermisten. Dat is dramatisch. Wat is op dit moment de grootste zorg van premier Bly? Jij ja, ja, zou bijna willen zeggen... Wat... Waar kan ze zich nou even geen zorgen over maken? Nou, om te beginnen, ja, die, die 66 vermisten, die willen ze natuurlijk zo snel mogelijk terugvinden... en zeker weten uh, dat het daar goed mee gaat. Uh, dat zijn mensen die alleen al in de regio Tuwumba zijn uh, vermist. Nou, je kunt je voorstellen, het gebied wat op dit moment onder water staat... is zo groot als Frankrijk en Duitsland samen. Daar zullen heus nog wel meer problemen zijn waar zij zich zorgen over maakt. En het water blijft maar komen. En Dat betekent dat de hulpverleners voortdurend moeten worden ingezet, oververmoeid raken... Uh, dat is natuurlijk een, een enorme zorg. Mm. En um, wat op dit moment echt speelt is dat er zoveel water valt in de omgeving van Brisbane, de hoofdstad van de staat en echt een miljoenenstad, uh, dat die dam op knappe staat. En die was nou juist gebouwd, speciaal om te voorkomen dat die stad ooit nog zou meemaken dat die uh, zou overstromen. Wat één keer eerder is gebeurd in 1974, wat zo er ernstig was, dat ze hebben gezegd van nou ja, nu, dit moet nooit meer gebeuren, we gaan er nu echt, iets, echt werk van maken. Ja, die dam die toen is gebouwd, ja, die is, het water is nu bijna tot aan de rand, die moeten ze gaan openzetten. Ja, dus Brisbane uh, wordt daadwerkelijk bedreigd? Ja, absoluut. Uh, de mensen die in die stad wonen, die uh, wordt op dit moment aangeraden om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Er zijn een aantal uh, ja, dalen in die, in die stad waarvan men eigenlijk wel had verwacht dat de mensen daar te maken zouden gaan hebben met overstromingen. Maar op dit moment is het niet duidelijk hoe hoog het water gaat komen. Wat wel duidelijk is, is dat het heel snel aan het stijgen is. Ik heb inmiddels een aantal foto's gezien van bekende toeristische plekken. Veel mensen zullen heus wel eens gewandeld hebben op Zoutbank, Hebben daar misschien de ferry gepakt. Nou, dat kun je inmiddels niet meer bereiken. Dat staat onder water. En de stad is het veranderd op dit moment in een gedeelte water... En in één grote file, want iedereen wil snel naar huis. Ja. Je was vorige week in het gebied, inmiddels weer in Sydney... heel ver weg van het hoge water. Um, is, is er daar iets van te merken van de crisis in Queensland? Ja, absoluut. De sfeer is uh, echt omgeslagen vandaag. Uh, tot, tot nu toe was het eigenlijk vooral een kwestie van... Um, nou, laten we zeggen, krijg je nou wel of geen natte voeten straks van dat water? En natuurlijk snapten mensen wel dat er uh, serieuze verliezen werden geleden. Maar ja, dat was allemaal ver weg. Maar nu er mensen bij overlijden, nu is het opeens een heel ander verhaal geworden. Mensen zijn veel serieuzer, veel emotioneler. Ook die premier, Anna Blay, die kon haar tranen vanochtend nauwelijks bedwingen... toen ze vertelde dat er weer mensen waren overleden. Uh, je merkt gewoon dat, dat Australiërs uh, enorm betrokken zijn geraakt bij dit verhaal. Nu ze merken dat het echt om leven en dood gaat. Hm. Hoe ziet het er nou met het weer uit? Want uh, het blijft maar regenen. Ja, en het houdt voorlopig ook niet op ook. Uh, ik heb net een weerkaartje zitten bekijken. En uh, nou ja, dan zag je die regenpatronen uh, komen naar, uh, naar de stad Brisbane toe. Nou, dat was één diep donkerrode vlek. Daar kun je denk ik uit afleiden dat er heel veel regen gaat vallen in de komende periode. Uh, dus dat ziet er gewoon niet goed uit. En ook voor de komende dagen is het gewoon slecht, uh, slecht gesteld. En dat is ook een van de grote zorgen op dit moment... Hoeveel regen kan eigenlijk, die bodem, of kan eigenlijk het gebied hebben? Want de bodem kan niks meer hebben. Dat is inmiddels zo verzadigd. Ja. Uh, dus alles wat valt stroomt rechtstreeks naar de zee toe. En ja, daar staat natuurlijk uh, onder andere Brisbane uh, in de weg. Goed, hulpverleners moeten hun aandacht ook verdelen. De, aan de ene kant Brisbane dat bedreigd wordt. Aan de andere kant tientallen vermisten. Je gaf het net zelf al aan. Ze worden ook moe, de hulpverleners. Redden ze het nog alleen? Ja, voorlopig heeft uh, de premier aangegeven dat zij uh, de hulp alleen af kan. Er is internationale hulp geboden van verschillende kanten. Ook Nederland heeft bijvoorbeeld hulp geboden voor watermanagement. Uh, dan niet zozeer directe hulp, maar uh, wat indirecter. Uh, maar voorlopig heeft, uh, heeft de premier al die hulp afgewezen. Maar naarmate de tijd voordat is het ja, afwachten uh, of ze dat nog zal blijven doen. Robert Portier over de wateroverlast, behoorlijke wateroverlast in Queensland, Australië. Het is daar nog lang niet voorbij. Twaalf minuten over zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De lang verwachte resultaten van het onderzoek door het REVM naar mogelijk schadelijke roetdeeltjes laat toch nog even op zich wachten. Pas in de loop van de dag komt de duidelijkheid over de gezondheidsrisico's na de brand bij chemiepak in Moerdijk. Over dat onderzoek en over de gang van zaken bij de bestrijding van de brand. We praten met hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft, Ben Aalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die onderzoeksresultaten werden gisteren al verwacht. Wordt ook naar uitgekeken. Hè. Men heeft nog veel vragen. Nu komen ze vandaag pas. Verbaast u dat? Is, het, is die vertraging te begrijpen? Het verbaast me niet. De analyses van uh, roet en van bodemmonsters die, uh, die duren langer dan uh, analyses van lucht. Uh, ja. Dus het uh, is een ingewikkeld soort van uh, analyseproces... Uh, ja, maar waarom eigenlijk? Want het ligt er nu toch wel of, of komt maar er nog steeds iets bij? Je, je moet het goed verzamelen, uh, Dan moet je daar uh, dat moet je dan weer oplossen en uh, het moet dan op, op verschillende manieren geanalyseerd worden voordat je weet wat daarin zit. Uh, als er uh, uh, dioxineachtige dingen worden verdacht, dan, uh, dan moet je op dioxine analyseren. Dat is een analyse die een paar dagen duurt. Ja. Dus het zijn gewoon, het, het vaststellen van wat er in dat mengsel zit, ja. duurt gewoon even iets langer dan misschien de gemiddelde televisiekijker die naar Amerikaanse politiecenters zitten, of politie series zit te kijken. Ja, dus nou, middags, hè. Ja, daar gaat het een stuk sneller. Dat blijkt, ja. Op, ja. Maar dat, omdat, dat kan, omdat het, heeft, dat het uh, op televisie is, zeg maar. Nee, en het moet goed onderzocht worden natuurlijk, voordat, ja. je, met de, voordat je conclusies kunt trekken. Ja. En uh, ja, maar een beetje te speculeren over die conclusies. Werd na de brand vrij snel gezegd dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zou dat nog wel eens voorbarig geweest kunnen zijn? Uh. Nou, niet, niet voor die damp. Kijk, wat, wat, wat er toen gezegd is, is er zijn wel gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Maar op grondniveau, waar dus uh, uh, mensen uh, wonen en lucht inademen... daar was niet zoveel aan de hand. Uh, dat is gebleven. Uh, dat gaat ook niet veranderen. Er wordt nu trouwens helemaal geen lucht meer geanalyseerd. En wat ook meteen gezegd is, of to, toen het uh, begon te regenen... dat je uh, niet aan die uh, roet moest komen... Nee. En dat je het uh, hier en daar twee moest binnenhouden. En dat je je honden, je je honden en je katten en je kinderen niet op straat moest laten spelen. Dus dat is, dat is dat wel van het begin ervaren gezegd. Dat je de neerslag, dat je daar voorzichtig mee moest zijn. Ja. Nou ja, dat is dus even afwachten nu. Uh, of... Uh, spul wat naar beneden gekomen inderdaad kwaad kan. En dan, dan zien we verder. Er is, er is wel consequent gezegd wat wel en wat niet kwaad kon. Het is maar wel duidelijk geweest dat de bevolking daar toch voorzichtig mee moest zijn, want spruitjestelers hebben inderdaad hun spruitjes wel op het land laten staan, maar heel veel mensen in de, in de stor, dorpen en steden hebben zich er niet zoveel van aangetrokken. Ja, maar... Er is een verschil tussen je dat niet van aan te trekken en niet gewaarschuwd te zijn. Dus nu, u vindt wel iedereen goed is gewaarschuwd? Dus er waarschuwd. is er een aantal keren gezegd dat je dat, je dat allemaal binnen moest houden... en dat je op huisdieren en op kinderen moest letten. Ja, dus dan is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja dat moet zelf ja. Zeg, over die lijst nog even. Van gisteren is die openbaar geworden. Um, wat is uw indruk van die lijst? Nou, het is een beetje een rare lijst, want er allerlei dingen op staan die niets met chemicaliën te maken hebben. Nee. Uh, verder is, uh, voor die ja. je verder chemicaliën opstaan, opstaan is dat uh, allemaal niet verrassend. Uh, ze ze hadden, uh, nou vooral, nog wat stof stoffen in je huis. Uh, uh, oplosmiddelen en uh, spullen die je aan benzine kunt toevoegen. Om, uh, kun, je, kun je iets zeggen naar aanleiding van die lijst? Afgezien van het feit dat er naaigaren stonden, een weegschaal en kerstpakketten. Ja, nou, nou ja, dat dus dat, dat, dat de damp en de neerslag wel ongeveer alle gevaarlijke stoffen zal bevatten die je kunt bedenken. Ja. En welke concentraties ze even afwachten... Want ze hadden het natuurlijk gewoon allebei maar het wisten we het, konden we het natuurlijk zien aankomen. Die hadden alles in huis wat je kon hebben. Maar is het dan toch niet raar dat er uh, brandbestrijders, maar ook uh, pers um, en mensen die daar in de buurt waren, daar zo allemaal zonder mondkapjes rondliepen? Nou ja, dat was de, Kijk, zolang die brand brandde, was dat al niet zo erg. Die, uh, toen die pluim nog opsteeg. En wat, nou, wat even moet worden uitgezocht, is wat, wat er nou uh, gebeurd is. Toen die uh, brand werd neergeslagen, toen, uh, uh, dan, dan komt er rook aan de grond. Ja. Nou, en de vraag is dus wie dat dan, dan uh, zeg maar, boven of beneden is, in die rook hebben gelopen... en waarom, ja. of ze daar nou wel of niet over nagedacht hadden. Maar goed, dat moet het onderzoek van uh, OVV dan maar uitwijzen... Hoe dat, gedaan, hoe dat gekomen is, en misschien kunnen we daar nog iets van leren. Goed, dan wachten we de onderzoeksresultaten af, meneer Ale. Hartelijk dank voor uw toelichting. Lekker dank, hoor. Goedemorgen. Dag. De IJssel stijgt, langzaam maar zeker, en dus treft Deventer maatregelen. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Vooral in het oosten van het land is dat op lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. In de rest van het land is de temperatuur inmiddels ruim boven nul. Dan de files bij elkaar 80 kilometer. Er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand. De meeste files staan zoals gewoonlijk in de buurt van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ik noem de langste. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam een file van 5 kilometer bij Oostzaan. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5... En de allerlangste staat op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort, tussen Nijkerk en Leusden, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. 18 minuten over 7. Niet alleen Limburg heeft men dus te maken met hoge water. Ook in Overijssel houdt men nu het pijl van de rivieren nauwlettend in de gaten. IJssel staat hoog. IJssel is de zijtak van de Rijn. En de Rijn staat hoog. Dus nu is Deventer aan de beurt. De stad is zich aan het voorbereiden op het hoge water. Uh, we zijn uh, schot aan het maken voor de uh, ramen. Die worden dan dichtgekeerd, zodat we het water tegen kunnen houden. Raymond Pinkster is uh, eigenaar van Barbiestro De Tobbe. Je barbiestro ligt echt letterlijk op een afstand van die ijssel. En als die over de muur komt, dan staat het water aan de deur. Wat voor maatregelen kun je nu nemen om te voorkomen dat het naar binnen gaat? Nou, zoals uh, waar we nu mee bezig zijn, schot voor de ramen te doen. en De gemeente levert uh, zandzakken.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 Traag, maar heel breed door Deventer, meneer Westra. U bent van de gemeente Deventer, u bent de hoogwatercoördinator. Hoe hoog staat het water nu? Momenteel staat het uh, 5,20 meter. 20. En wat is het kritische punt? Uh, bij 6,30 meter 30, dan stroomt het hier over de, over de kadermuur heen en dan komt de wellen. Dus de weg hier langs de IJssel komt uh, deels blank te staan. Wat zijn de vooruitzichten? Wanneer wordt dat kritische punt bereikt? Nou, met de voorspellingen die we nu hebben vanuit uh, Lobit, de waterstanden van de Rijn, die zijn voor ons mede bepalend. Uh, daar wordt het hoogste punt uh, woensdag-donderdag uh, bereikt. Uh, en daarmee gaan wij ervan uit dat wij donderdag ons uh, hoogste punt halen. Dan komt dat water hier over de kade heen. Wat gebeurt er dan? Wat voor maatregelen worden er dan genomen? Nou, de bewoners en de ondernemers die hier uh, aan de wellen wonen dan wel een uh, neering hebben. Die, die hebben zelf maatregelen in de vorm van, van het uh, plaatsen van schotten. Wat wij dan nog doen is uh, we leveren zandzakken uh, om dan, daar nog voor te leggen. Uh, om de naden en de kieren te dichten. De druk van de schotten af te houden. En zelf sluiten we een aantal uh, doorgangen naar het centrum af. Uh, en dat doen we met big bags. Nu regent het wel vaker in Nederland. Het regent ook wel eens heel lang, langdurig in Nederland. Dus de rivieren ja, die staan wel eens hoog. Is dit nu uitzonderlijk? Of komt het gewoon één keer in de zoveel tijd voor? Ja, het komt één keer in de zoveel tijd voor. Als we nu kijken, de laatste keer dat, uh, dat dit uh, onder water is komen te staan, is 2003 geweest. Nou, dat is alweer uh, een jaar of zeven geleden dus. Uh, dus we hebben niet elk jaar. Uh, in ieder geval niet in deze, in deze maand. Ja, dit is een risicopunt. Uh, wat ik heb van de vorige eigenaars, uh, blijkt dat het hier dus uh, door de waterdruk water door de gevel heen komt. Dus hier moeten we wel echt uh, continu bij zijn, anders loopt het hier wel over. En dan wordt er een pomp in de kelder gezet? Ja, er is altijd een standaard pomp in de, in de kelder, want uh, ja, het is niet één keer in het jaar hoog water, meerdere keren. Dus um, ja, mocht het zo ver komen, dan, zetten we die, dan maken we gebruik van een pomp. En onder die planken, wat ligt daar? Dat is ook een, een kruipkeldertje. daar hebben we normaal uh, opslag. Onze biefaten en frisdrank staan erin, maar die zijn nu allemaal uitgehaald, want die loopt dus ook over. Hmm. Wist je al dat dit wel eens zou kunnen gebeuren, dat er wel eens water binnen zou kunnen komen? Ja, we, we zijn zelf geboren in Deventer. we wonen hier vlakbij, dus we hebben het zelf een paar keer uh, ja, voor dichtbij meegemaakt, alleen niet zo dichtbij als nu. Dus ja, we, we, we wisten dat dit een keer zou gebeuren, maar zo snel hadden we het nog niet verwacht. Was je er bang voor? Um, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk. Want het is, ja, het is iets nieuws, dus ik vind het spannend. Ja, en, uh, ja. en de uitdaging blijft toch om lekker droog te houden. En, uh, ja. en een foto ervan is. We hebben een achteringang. Ja, dus uh, iedereen is welkom. Dus het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat het misschien wel extra publiek, extra klanten oplevert. Ja, daar ga ik, ga ik wel van uit. Lekker dineren uh, terwijl het water tegen het gevel aan klotst. Ja, wie wil dat niet? <laughs> nou. Deventer maakt zich op in ieder geval voor hoogwater, hoorde een bijdrage van Paul Sanders. In Tunesië, Tunesië lijken de protesten tegen de regering niet meer te stoppen. Sinds december gaan Tunesiërs de straat op uit onvrede met de uitzichtloze economische situatie. De sfeer wordt steeds grimmiger. Inmiddels zijn al minstens 14 mensen om het leven gekomen bij botsingen met de veiligheidstroepen. Buitenlandredacteur Mustafa Oekbi belde met Tunis met advocaten Radia Nazraoui. Ocht mevrouw in kunt u ons vertellen hoe de situatie op dit moment is? de situatie is zeer zorgelijk en zeer onrustig. De veiligheidstroepen treden hardop tegen demonstranten. Het blijft onrustig in het land. Hoe komt dat volgens u? Inmiddels gaan overal in het land mensen de straat op... en ze lijken niet van plan op te houden. Ze zijn de repressie zat. Ze willen meer vrijheid... en dat de regering meer doet voor de armen. Maar ze zien alleen maar harder optreden van de politie. Toch zijn ze er niet langer bang voor. Wie demonstreert er? Zijn dat nou alleen maar jongeren... of zijn dat nou ook ouderen? De jongeren leiden de demonstraties. De meesten zijn net afgestudeerd en willen werk. Maar ook vakbonden, artsen, leraren sluiten zich erbij aan. De solidariteit onder de bevolking is enorm. President Ben Ali die zegt dat demonstranten, ja dat zijn terroristen. Wat vindt u ervan die uitspraak van de president? Het is altijd hetzelfde liedje. Altijd als er mensen de straat op gaan, worden ze neergezet als terroristen. Dat geeft aan dat de regering totaal niet wil luisteren naar de bevolking. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in machtsbehoud. President Ben Ali heeft daardoor iedere steun onder de bevolking verloren. U bent zelf advocaat mensenrechtenactiviste zijn er veel mensen -appen opgepakt de afgelopen dagen niet alleen jongeren worden opgepakt, maar ook journalisten en mensenrechtenactivisten. Ik ben net terug uit de gevangenis en heb daar met journalisten en studenten gesproken. Ik begrijp van hun verhaal dat het de regering aan om te doen is om het protest monddood te maken. Maar dat zal ze niet lukken. Wat, wat gaat er gebeuren hierna? Wat gaat er gebeuren precies? Wat verwacht u? Voor de Tunesiërs is dit de intifada, de opstand. Mensen zijn van plan door te gaan... totdat de regering iets gaat doen aan de belabberde omstandigheden in het land. Ze laten zich niet langer intimideren. Ze laten zich niet langer intimideren. Zocranje zielan in de ruimte. bye. die. Advocate Radia Nasraoui vanuit Tunesië. Op last van de regering zijn alle universiteiten en scholen voor onbepaalde tijd nu gesloten. Maar het regio is bedoeld om een eind te maken aan de demonstraties. Problemen in ons land met het water vallen mee. Toch in de Ooipolder. Karin Albert, goedemorgen, want daar ben jij de hele ochtend. Lijkt me het leven nu wel in het teken te staan van het water. Nou, dat kun je wel zeggen. En dat komt vooral door de voorspellingen. Het is een enclave, ik moet even omschrijven. In de vechten zie ik de Waalbrug, zie ik Nijmegen, veel lichtjes, dus vlak bij de... Oeps, daar gaat de verbinding weer. Het zal met het water te maken hebben. Oh, nee. nee, je bent er weer, in. Ja, ga ben verder. Ben ik er weer? Ja. Oké, okay, okay. ja, ik, het goed ik gaat, blijf gaat, op het staan. want we waren eigenlijk aan het lopen naar uh, een stuk ondergelopen weg. Want wat ik wilde zeggen, die enclave waar we zijn in de Ooipolder, een stuk of... 8, 9 huizen. Nee, 60 uh, en 60 mensen wonen er. Ja, Jacqueline, die corrigeert me al. Een <laughs> uh, aantal woonboten. En het is echt een, een, een buurtschap. Onder de rook van Nijmegen. Maar deze dagen wel heel geïsoleerd. Want morgen is deze enclave niet meer over land te bereiken. Waar je normaal gesproken een aantal toegangswegen hebt. Um, is dat geen raar idee, Jacqueline? Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een heel erg leuk een avond. Tuurlijk, het, het heeft ook wel iets. Je bent inderdaad geïsoleerd, maar ja, het vormt ook alweer een soort van hecht En je ziet de ooipolder vanaf het water. Dat geeft een heel andere, ja, heel andere blik als wanneer, je er om, als wanneer je er natuurlijk omheen gaat. Want dan zie je natuurlijk een hele andere dingen. Maar als je op het moment dat je over het water gaat, dadelijk met een bootje zie je beverratten en bevers. En dat, is, dat, ja, dat geeft een hele andere sfeer. Ja. En je hebt gewoon lekker ingeslagen, dus er is genoeg eten en drinken. En, uh, Helemaal niet bezorgd voor het water, want ik begreep in 1995 bijvoorbeeld, en ook in 2003 is hier uh, hoogwater geweest, toen zijn er wel degelijk huizen ondergelopen. Ja, klopt. In 1995 wonen wij hier net nog niet. Toen zijn er inderdaad een aantal mensen of aantal huizen ondergelopen. Uh, mensen zijn toen ook uh, weggegaan, een aantal mensen zijn hier gebleven. Er had mensen die graag bij hun huisje willen blijven. Maar zo ver gaat het niet komen. Het komt volgens mij zo rond 15 meter nog iets, geloof ik dat het houdt in dat het wegje inderdaad sowieso onderloopt. Dat is nu al ondergelopen. Maar vooralsnog hoeven we niet bang te zijn dat het uh, uh, onderloopt. Waarschijnlijk wel dat mensen die wat lager liggen wel last van kwelwater. Daar hebben wij nu geen last van. Als je wat hoger ligt, uh, ja, dus eigenlijk nee. is het gewoon genieten. Als ik naar jullie luister ook, ook net naar Michiel, uh, die zegt ja het is natuurlijk prachtig dat natuurgebied. Nou ik zie het hier zelf, de ganzen hoor je, gakken in de verte, uh, die grote watervlaktes, uh, de hazen die hier ook uh, drogen opzoeken en de molletjes. Ja. Het is midden in de natuur. Ja, dat is heel leuk. Je ziet uh, regelmatig ook, uh, dat is mijn ervaring van acht jaar geleden... zie je reetjes lopen, de konijnen lopen nu in je tuin, voor je keuken. Het is ook alweer heel zielig, want je ziet dat ze gewoon... Uh, alle stukjes uh, grond wat maar enigszins droog is, daar gaan ze op zitten. Uh, een paar jaar geleden, of toen nog, geloof ik in 1995, hebben ze zelfs ook geprobeerd om konijntjes uh, te redden. Die uh, nou, ja, richting verdrinkingsdood uh, gingen. Maar uh, nee, het, het, heeft, het heeft zeker wat. En het, op, het is ook altijd fijn als het voorbij is, want dan kun je gewoon met eigen vervoer... want je bent natuurlijk wel afhankelijk van wanneer een bootje vaart... En je, bent, ja, je kan natuurlijk maar kleine rondjes lopen over, het, over het, ja, wat ja. inmiddels een eilandje is. Precies. Nou, en de honden die uh, net nog aan mijn uh, broekspijp aan het snuffelen waren, houden die een beetje van water? Ja, die zwemmen heel graag. Ik denk niet dat ze het nu doen. De stroom is natuurlijk veel te, veel te hard. Maar over het algemeen vinden ze zwemmen ja, eigenlijk heel erg lekker. Ja. ja, het zijn wel uh, waterratjes. Nou. We lopen even door in de richting van het water. Ja, we horen het in de verte, ja, hoort, want het stijgt hè. Ja, je, hoort het echt, je hoort nu echt het soort ja. van waterval. Dus nu is de weg uh, flink het onderlopen. Hij is, loopt toch uh, langzaam onder, zoals te verwachten Maar ja. je hoort nu dat er een flink lood water nou, kom. overheen komt. We gaan even kijken. Dan merk ik vanzelf wanneer de verbinding ja. uh, verbreekt. Nou, het water, dat stijgt langzaam rond de oipolder. Daar is vanochtend Karin Alberts. Overlast in Nederland met het hoge water valt nogal mee. Komt dat nou omdat het waterpeil niet zo hoog komt... of omdat we er zo goed op zijn voorbereid? Ga ik straks over praten na half acht met deskundige waterbeheer Sibeschaap.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 NOS Journaal. Tientallen vermisten na vloedgolf Australië. En de bouwwereld lijkt weer op te krabbelen. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. In Australië worden nog ongeveer 70 mensen vermist. Na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. Er zijn zeker negen mensen omgekomen. Reddingsteams staan klaar om in het gebied naar vermisten te zoeken. Maar de helikopters kunnen door het slechte weer de lucht nog niet in, zegt de premier van Queensland. We are finding it very difficult to get these teams out and deployed because of the weather and the constantly changing water system. Het hoge water trof vooral de stad Toowoomba Onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Een politiecommissaris had het over een binnenlandse tsunami.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 De RIVM komt vandaag met een advies over het gevaar van de stoffen. die vrijkwamen bij de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk vorige week. Vooral het gevaar van neergeslagen roedeeltjes wordt besproken. En later volgt er een persconferentie van de burgemeesters van Breda en Dordrecht. over eventuele maatregelen. Het is niet zo gek dat het onderzoek even heeft geduurd. zegt deze hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding. Het vaststellen van wat er in dat mengsel zit. duurt gewoon even iets langer. dan misschien de gemiddelde televisiekijker. die naar. Amerikaanse serie zitten kijken, zou denken. Dan is er een nieuwe wereldvoetballer van het jaar? Hoewel nieuw, het is dezelfde als vorig jaar. De winnaar is. Lionel Messi. Ja, Lionel Messi. Hij kreeg in Zurich de FIFA gouden bal. Messi bleef in de verkiezingsploeggenoten van Barcelona, Iniesta en Xavi, voor. En hij was aangenaam verrast. Ik wil het met alle Barcelonisten en alle los argentinos. Muchísimas gracias. Allemaal hartelijk bedankt. Messi werd dit jaar met Barcelona kampioen van Spanje. Op het WK strandde hij met Argentinië in de kwartfinale. Dan Paleis Het Loo in Apeldoorn. De medewerkers daar hebben een paar bijzondere nieuwe zaken binnengekregen. De belangrijkste aanwinst, een bijzondere avondjapon van koningin Juliana... met steentjes van goud en zilver. Een dure jurk, dus heeft Juliana hem zeker drie keer gedragen. En hij is nu geschonken door prinses Margriet, zegt de conservator. Ja, ze is zuinig, ze bewaart de dingen goed, zorgt er goed voor. En uh, ook de prinses heeft hem nog een keer gedragen in 1983. Vier keer gedragen, alles bij elkaar. Het is uh, vier minuten over half acht geweest. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend neemt de wolking vanuit het westen toe. En een neerslaggebied trekt vanuit het zuidwesten het land binnen. Het verkeer moet de komende uren rekening houden met gladheid... door neerslag en wegtemperaturen onder het vriespunt. De luchttemperatuur ligt in het noordoosten nog onder het vriespunt. In de rest van het land zitten alle waarden inmiddels in de plus. De wind is zuid tot zuidoost en matig boven land... vrij krachtig tot krachtig aan zee. Vanmiddag trekt de neerslagzone naar het oosten. Er is kans op wat natte sneeuw, maar de kans op regen is toch echt het grootst. De temperatuur ligt in de middag tussen 3 graden in het oosten... en 6 in het westen van het land.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 ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt heel normaal. Bij elkaar staat er nu 130 kilometer. De meeste daarvan staat in de Randstad. Ik noem de meest bijzondere files. Dat is er eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is behoorlijk wat vertraging bij Zoete Dorp. De rechte rijstrook is daar namelijk dicht door een pechgeval. Dat levert drie kilometer file op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda doet de uh, rijstrooksignalering het niet goed. Daardoor is op de parallelbaan de rechte rijstrook dicht bij Rotterdam-Fijenoord. En daarachter staat 4 kilometer. En het is wat drukker dan anders op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusde 7 kilometer.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 Belgische koning Albert maakt zich zorgen over de toestand van zijn land. Om de financiële markten gerust te stellen... heeft die demissionair premier Le Terme gevraagd... om toch maar een begroting voor dit jaar op te stellen. Eigenlijk een taak voor een nieuwe regering. Maar zo'n nieuwe regering komt er maar niet. Steeds meer beleggers verliezen hun vertrouwen in de Belgische staatsleningen. En dus moet de oude regering de tekorten van België nu drastisch terug gaan dringen. Correspondent Chris Ostendorf. Een land zonder volwaardige regering onder financieel vuur, de koning vraagt een nieuwe begroting. Zo klonk de Vlaamse televisie gisteravond. De koning vraagt de nog steeds zittende demissionaire regering van Yves Leterme nu toch maar een begroting voor 2011 op te gaan stellen. En dan wel eentje die de tekorten van België sneller laat teruglopen dan tot nu toe was voorzien. Demissionair premier Leterme Belangrijk is dat we in die zeer onzekere politieke toestand dat we de begroting goed op spoor houden. Dat is belangrijk voor de bevolking, voor de belastingbetalers. Dat is ook belangrijk naar de internationale financiële markten waar het wat onrustig is. Maar waar we ook met deze oefening denk ik een krachtig signaal zullen geven dat ondanks de politieke moeilijkheden de begroting goed op orde blijft. Dat de oude regering Leterme, die eigenlijk alleen op de winkel past, nu toch een begroting moet maken is bittere noodzaak. Beleggers hebben namelijk steeds minder vertrouwen in Belgische staatsleningen. In de lijstjes van landen die wel eens failliet zouden kunnen gaan... stijgt België van plaats 53 naar plaats 16. Oftewel, steeds minder beleggers durven te investeren in een land zonder regering... waarvan het maar de vraag is of dat land ook zal blijven bestaan directeur Leboet van het agentschap van de schuld. Het is eigenlijk sinds september dat we zien dat men een beetje verhoogde aandacht heeft... voor uh, de problemen in België of toch de vermeende problemen in België. En die, die politieke situatie ja, die, die, die staat al sowieso uh, eigenlijk bij elk belegger op de, de voorpagina als je over België praat. En dat verandert natuurlijk niet in tegendeel, dat kunnen we wel een beetje verwachten. Al maanden stijgt de rente die België moet betalen op de staatsschuld. Gisteren tot een nieuw hoogtepunt van 4,24 procent... Dat gaat de Belgen geld kosten en dus wordt de druk om nu eindelijk een regering te vormen steeds groter. Koninklijk bemiddelaar van de Lanotte, die vorige week nog zijn opdracht teruggaf aan de koning... zou toch opnieuw moeten proberen de Vlamingen en Franstaligen aan de onderhandelingstafel te krijgen... Ontslagnemend premier Leterme wil er geen voorspellingen over doen. Ik ga erover geen uitspraken doen, ook om de zaken niet te bemoeilijken. Ik denk wel dat uh, iedereen die van goede wil is, uh, moet zorgen dat zo snel mogelijk opnieuw de voorwaarden vervuld zijn om opnieuw te onderhandelen. En voor de rest ook daar geen uh, uitspraken. Gisteren heeft bemiddelaar van de Notte nog gesprekken gevoerd met de belangrijkste kemphanen. Dat zijn Bart de Wever, van de Vlaamse nationalisten... en Elio Di Rupo, de Franstalige socialist. Vanavond gaat de bemiddelaar weer praten met koning Albert. Wie weet of ze nog een list verzinnen. Alweer eentje bijdrage wordt u van correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Tom van Tijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, weer Lionel Messi. Ja, geen doelpunten, maar dit keer had hij de gouden bal te pakken. Alweer ja. ook. Ja, alweer voor de tweede keer op rijden. was overigens iets heel bijzonders gaande bij die gouden bal. Het was de eerste keer dat die gecombineerd werd... tussen de FIFA en Frans voetbal. Maar los daarvan waren de drie kandidaten... Xavi, Iniesta en Messi... niet alleen alle drie afkomstig van één club. Ja. Want dat kwam wel eens vaker voor... maar alle drie opgeleid bij die club. En daar mag Barcelona wel heel erg trots op zijn. Want dit zijn mensen die van jongs af aan... Messi komt natuurlijk uit Argentinië... maar op hele jonge leeftijd daar neergestreken. Dus dat maakte het heel bijzonder. Uh, ja, wie durft te zeggen dat Messi die prijs niet toekomt. Dat is heel gevaarlijk. Uh, ja, toch kun je er kanttekeningen ja. bij plaatsen. Want hij heeft natuurlijk het beste voetbal laten zien. Het beste individuele voetbal. Maar op het podium waar het afgelopen jaar toch echt om ging... het wereldkampioenschap... Uh, daar was hij toch even niet thuis. En uh, dat geeft aan dat voetbal een echte teamsport is... Zelfs voor Lionel Messi. Maar het geeft ook aan dat misschien Injesta, dat was mijn persoonlijke favoriet, winnende goal ook in de WK-finale. Misschien deze keer, gezien ook zijn hele loopbaan... de prijs wel was toegekomen. Maar anderzijds, als je de wekelijkse acties van Messi ziet... ook afgelopen weekend nog, dan eh, ja, als je een top 10 van mooie momenten... dan is het bijna allemaal Messi. Dus ja, het, je kan op allerlei manieren kijken. Het is een grote voetballer die deze prijs krijgt... voor de tweede keer op rij. En eh, sommige, waaronder ik zelf, hadden hem ook wel aan iemand anders gegund laten we het zo maar zeggen ja, nou ik ben dan weer niet zo objectief dat ik hem iniesta gun ja, wie had jij hem gekund? Wesley Sneijder? <laughs> nee, nee, nee. Messi vind ik goed. Messi ja. vind ik goed. Nee, nou, okay. alleen Vanwege die goal al niet. Okay. Had hij okay. ze verdiend, had hij toch wel genoeg gekregen. Oké, oké. Okay. Okay. Ja, mag niet. Mag ja, van mij. Het teamsportje gaf het al aan en er moet een goede trainer boven staan. De beste ja. trainer werd Mourinho van Real Madrid. Dat ja. is ook terecht. Ja, die heeft afgelopen jaar met, uh, met Inter uh, alle prijzen gewonnen die er te winnen waren. En uh, dan moet je ook altijd kijken, zo'n club als Inter had dat heel lang niet gedaan. Wel het kampioenschap. Maar in de Champions League waren ze heel lang er niet bij geweest. En het is hem toch gelukt. Hij schakelde Barcelona uit. Kreeg hij veel kritiek over de wijze van waarop hij speelde. Maar ook de manier waarop hij zich soms gedraagt. Maar goed, een coach is er om resultaten te halen. En het is een kleurrijke mens. Zelf ben ik een groot fan van deze Mourinho. Het is de derde trainer in de historie die de twee verschillende clubs de Champions League wint. Ook hier kun je natuurlijk weer zeggen: Guardiola was kandidaat van Barcelona. Vond ik dit jaar niet helemaal dat hij de prijs toekwam. Maar Del Bosque, die, die wat goedmoedige 60-jarige Spaanse bondscoach... die wordt toch wel een beetje onderschat hier en daar. Ja. Zo'n beetje zo'n vaderfiguur... is wel Europees en wereldkampioen met Spanje geworden in drie jaar tijd... in een land uh, wat zo'n groot voetballand is... maar nog nooit prijzen gewonnen had. Dus ook die was voor mij wel een hele sterke kandidaat. Maar Mourinho, ach, die komt die prijs wel toe... en hij speelde nog enige mooie emotie vlak van tevoren. Dus kortom, uh, wat een mooi uh, gala-avondje daar. Ja, met terechte prijs. Ja, met... eigenwijs mannetje natuurlijk. Van, hij drukt natuurlijk wel zijn stempel uh, op zo'n ja, team. Hij uh, laat sterren voetballen, maar dat geldt ook voor Del Bosque. Hij laat sterren voetballen en hij wordt toch ook vooral geroemd... om zijn uh, toch ook menselijke benadering. En uh, de combinatie van helder zijn, uh, wat je wel en niet wil en verwacht van mensen... maar dat ook op een menselijke manier kunnen doen. Uh, nou, daar worden elke dag cursussen over gegeven in dit land. Dus misschien dat we Mauritio's uit moeten nodigen. Maar daar vinden anderen weer te eigenwijs voor. Maar wat mij betreft, de ere wie ere toekomt. Messi en Mourinho, prachtige winnaars. Tom van Dijk Hek, tot morgen. Hoi. Het hoogwater in de Ooipolder. Wanneer wordt buurtschap de Vlietberg van de buitenwereld afgesloten? Hoort u zo dadelijk van onze verslaggever ter plaatse... bij de ANWB ter plaatse, in de Geest. Er staat in totaal 200 kilometer file. Dat is helemaal volgens het boekje. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd... die voor extra vertraging zorgen op de A1... bijvoorbeeld van Hengelo naar Apeldoorn... Daar komt u in een file van 7 kilometer tussen Badme en Deventer. Er is een aanhanger geschaard, er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... en dat levert 4 kilometer file op bij Zoeterwoude Dorp. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, 6 kilometer voor de Van Brienenoordbrug. Die file staat overigens op de parallelbaan, want daar deed de rijstrooksignalering het niet. Dat zorgt ook voor een lange file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer. En te is de hele ochtend al behoorlijk druk op de A28... van Zwolle naar Utrecht bij Leuze-Zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het waterpeil in een aantal rivieren is de afgelopen dagen behoorlijk gestegen. Maar het is nog altijd niet echt bedreigend. We zitten redelijk veilig achter de dijken en andere waterkerende maatregelen. Ga praten met hoogleraar waterbeheer, Siebe Schaap. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van meneer Schaap, maar er valt meer te praten over water. Want eerst maar naar Australië. Daar worden ze toch zo'n beetje nu getroffen door een inlandse tsunami. Ja, kunt u iets zeggen over de oorzaken daarvan? Nou, kijk, het kan best zijn dat dit een uh, hoeveelheid regen is die er uh, langzamerhand eens in de 100 jaar gemiddeld valt. En dat zal Australië ook wel eerder hebben getroffen. Maar wat nu opvalt, en dat hebben we ook gezien in Pakistan en Thailand en ook ter wereld. Als zich dit voordoet, zo'n grote bui of zo'n storm, dan blijkt de kwetsbaarheid van dat land ontzettend veel groter te zijn geworden dan vroeger. Hoe kan dat? En dus de gevolgen van een overstroming die zijn zo desastreus. En dat zien we nu ook in Australië. Het kan zelfs invloed hebben op de wereldeconomie, bijvoorbeeld door wegvallende steenkoolproductie. Ja. He, dus dat bewijst maar dat we ons moeten wapenen tegen overstromingen. En uh, nou, dat gebeurt op de meeste plekken de wereldwijd niet. Maar kan dat wel in Australië, daar in Queensland? We hebben daar veel over gehoord natuurlijk. Vooral ook vorige week toen het daar begon. Dat is een, een soort weervaar van beekjes en riviertjes. Uh, ja. Dijken bouwen, dat is daar niet mogelijk. Hoe hou je dat dan onder controle? Nou, dan zou je moeten bouwen uh, op plekken uh, waar uh, de kwetsbaarheid minder groot is. En uh, het tragisch is, de mensen zoeken water op. En... Uh, uh, de meeste bouwlocaties. Uh, die, die, uh, die worden op het ogenblik ingericht op de gevaarlijkste plekken, hè. in de deltas, uh, vlakbij de zee, de kusten, overal trekken mensen zeg maar richting water. En gaat het dan een keer mis? Ja, dan krijg je dit soort uh, toestanden. Is het dan gevaarlijker, is het gedrag van de mens dan gevaarlijker dan de klimaatverandering, waarin je in die klimaatverandering rekening houdt met vaker, frequente um, extremen? Ja, ik zou uh, overstromingen toch maar niet al te snel koppelen aan klimaatveranderingen. Nee. Want we hebben we weer over CO2 en uh, dat is allemaal prachtig. Maar daarmee voorkom je het niet. Uh, de factor mens is op een heel andere manier uh, hier in het geding, Dus op de verkeerde plekken gaan wonen, op de laagste plekken. De delta's groeien helemaal vol. Ja, en heb je dan een keer een zware overstroming, dan uh, zijn de gevolgen enorm. He, de, de economie concentreert zich op die gevaarlijke plekken. En dus moet er met veel meer verstand worden gebouwd en moeten de gebieden veel overstromingsbestendiger worden ingericht. En ja, wereldwijd gebeurt dat niet. Het heeft ook internationaal nauwelijks aandacht. Elke dag overstromingen en we blijven maar doorpraten over klimaat in plaats van daar nog net wat aan te doen. En in Nederland hebben we het in Nederland wel opgepakt. Zijn we uh, daar goed ja. bezig? Zijn we beter voorbereid dan pakweg 10, 15 jaar geleden? Sinds 1995, toen het in het rivierengebied bijna misging, uh, ja. hebben wij dus de dijkversterking rigoureus aangepakt. Nou, daar is Nederland ook wereldberoemd mee geworden. Hey, op dit moment loopt het project uh, Ruimte voor de Rivier. Hey, we geven dus de rivieren een grotere afvoercapaciteit, in dit geval dan de Rijn. Uh, we zijn bezig met het nieuwe Delta-programma in de stijgers te zetten. Uh, dus wij wapenen ons op het ogenblik uh, behoorlijk goed voor de toekomst. Maar nou, we zijn uh, wat dat betreft wel een uh, eenzame voorhoederspeler uh, wereldwijd. Ja, u zegt dat nou wel, maar we hebben toch ook de neiging om toch ook maar in de uiterwaarden te gaan bouwen, want is toch zo ja, maar, mooi? Uh, als je de aandacht even laat verslappen, dan is het zo voor elkaar. We staan daar zo wat zoeken wij ook de gevaarlijke plekken <laughs> weer op. Ja, en hoe komt dat toch? Ja, water dat broeit, water trekt, uh, transport vindt daar plaats. Uh, zeg maar, dat is economisch uh, is, is het heel aantrekkelijk om bovenop het water te gaan zitten. Ja. Hoe, hoe is, het is het met ons achterland? Dat wij uh, autoriteiten hebben die, uh, laten we zeggen, de ruimtelijke ordenaars daarvan weerhouden om zo gevaarlijk uh, te werk te gaan. Ja, maar die moeten dus wel de vinger aan de pols houden. Hoe zit het met het achterland? Want uh, doet dan bijvoorbeeld Duitsland dat ook wel genoeg? Want alles wat daar uh, valt en smelt krijgen wij natuurlijk. Ja. Duitsland veiliger wordt, worden wij onveiliger. Maar dat uh, vindt uh, goed overleg met, uh, met Duitsland plaats. Ja. Uh, wat dat betreft hebben we aan Duitsland uh, heel goede buren. Ja, en uh, overloopgebieden, noodopvang hebben wij ook genoeg. En wat is eigenlijk de status nu van die oeipolder? Want er werd toen wel over gesproken. Nou ja, daar is een enorme politieke discussie over losgebarsten. Dus uh, overloopgebieden hebben wij op dit moment uh, in het Rijngebied uh, niet. Maar het uh, zou echt wel zaak zijn om daar nog eens goed over na te gaan Ja, denken. zou eigenlijk wel moeten. Nou, gecontroleerd uh, onder water laten lopen is heel wat beter dan wanneer de nood aan de man komt. En je moet het uh, ongecontroleerd laten gebeuren. Ja. Laten we eens even schakelen, bij u even aan de telefoon, meneer Schapen. gaan we even naar de Ooipolder toe. Karin Albers is daar de hele ochtend. Um, al met de voeten in het water, Karin? Nee, nee, nee, nee. Zo erg is het niet. Maar het water, dat uh, rukt wel op. Uh, de Vlietberg, waar we op staan. Nou, berg is een beetje, uh, nou ja, hè, laten we zeggen heuveltje. Een klein uh, bobbeltje in het landschap. Maar heb je wel nodig, want de Waal rukt op. En uh, zal hier alle toegangswegen gaan uh, versperren en overspoelen. Dus vandaar dat de bewoners, en dat zijn er zo'n zestig, uh, zich aan het voorbereiden zijn. En dat doen ze bijvoorbeeld door hun bootje van stal te halen. En morgen gaan ze dan met de boot naar het vasteland. Maar dan straks hoorde ik je zeggen van... ja, waarom gaan mensen toch daar allemaal op dat soort plekken bouwen en wonen? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik snap het wel. Want ik kijk om me heen en ik zie een fantastisch landschap. Het is ruim, uh, je hebt prachtige luchten daarboven. Uh, nou, dat water dus, dat is wel machtig mooi om te zien. Ook al is het dan misschien een beetje beangstigend. Uh, ja, ik, als je dan maar eens in de zoveel tijd er last van hebt... dan neem je dat volgens mij, Michiel, op de koop toe, of niet? Ja, weet je, het is uh, één keer in de tien jaar. Het kan natuurlijk wel vaker zijn, maar het is, uh, het is, ja, het is machtig mooi hier natuurlijk. Uh, en uh, dit is, ja, dat hoort erbij. En uh, dat wordt gewoon uh, een, een deel van je leven of zo, dat water. Ja. En, uh, en dat maakt het gewoon mooi. Ik vind het spannend en leuk. En, uh... En als het te vaak zou gebeuren, zou dat een reden zijn om weg te gaan? Of dan is het toch die natuur die blijft trekken? Ja, kijk, als het in je huis zou stromen ofzo, ja, dat, dat zou ik echt een punt vinden. Dan, uh, dan, zou daar ik zijn jullie uit... net hoog genoeg voor, hè? Ja, maar goed, weet je, het kan gebeuren. En, uh, en zeker met, uh, met, uh, met, met voorspellingen, uh, dat uh, waterstanden stijgen, uh, Ja, daar dat, uh, dat, dat, dat denk ik wel eens aan. Maar... Kijk, dat is uh, vooralsnog helemaal niet aan de orde. Het is nu uh, tien jaar geleden voor het laatst uh, gebeurd. Dat het weggetje bij ons onderloopt. En dat we op een eiland zitten. Uh, uh, ja, dat, is, uh, dat vind ik nog wel te doen. Ik bedoel, uh, uh, en al enig uit. idee hoe lang het zal zijn? Uh, nou, de voorspelling is wel, uh, wel de, tot uh, zaterdag, zondag in ieder geval. Oké, okay, nou is te overzien. Dus dat, dat is te dan, overzien. dan heeft ja. het al iets gezelligs, iets ja. als kamperen, zou ik maar zeggen. Ja, maar het kan dus ook uh, twee maanden achter elkaar zijn. Dat was in 1995 zo. En uh, ja, dan, dan wordt het echt onhandig. Dan, uh, ja, dan, uh, dan is het niet meer leuk, zeg maar. <laughs> Uh... Karin Albert vanuit Ooi-Polder. Uh, dat zou dan een noodopvang van de Waal moeten zijn, meneer Schaap. Deskundige ja. waterbeheer. Uh, uh, uh, uiteindelijk, dit, dit heeft nog iets ludieks. Hè. Die mensen wonen daar misschien ook al heel lang. Maar oh is ja, de, dat is alleen maar een beetje overlast. Dus uh, ja. daar kom je wel doorheen. Dat is nog niet levensbedreigend. Nee, maar u zegt dat je moet, toch in dit soort je moet dit soort gebieden toch gaan inrichten voor noodopvang. Nog meer dan um, is gebeurd. Je moet die discussie beëindigen en het ook doen. Nou, kijk... Als je uh, de rivier meer opvangcapaciteit wil geven en er is dus uh, noodoverloop voor nodig, dan moet je dat gecontroleerd moet je dat doen. En uh, als zo'n oipolder bijvoorbeeld aangewezen wordt als noodoverloopgebied, richten we daar goed voor in. Uh, uh, Zorg ervoor dus dat als het dan misgaat mensen ook weg kunnen komen. Uh, wat er nu in het riviergebied aan de hand is, is dat wanneer die een keer boven de maatgevende omstandigheden uitkomt en er dus overstroming dreigt, dat we werkelijk niet weten welke polder er als eerste aangaat. Huh. En dat is pas gevaarlijk. Ja, En dan moet je, uh, dan weet je te laat om mensen eruit te en halen. dan weet je te laten. Ja. Dus dat moet je eigenlijk voor zijn. En die discussie in de tijd, die is, ja, in politiek gekrakeeld verzand. En uh, ik vind dat jammer. Ja, persoonlijke invloeden zijn aangewend om uh, dit soort noodopvanggebieden dan toch maar weer van de lijst af te halen. Um, de, de, de u zegt het al, Delta, u bent zeer tevreden over wat Nederland heeft gedaan... de afgelopen 10, 15 jaar, en met name met de dijken. Moet je dat constant in de gaten blijven houden? Want het oh ja. gevaar is natuurlijk dat je achterover leunt en denkt... nou, we zitten goed. Dat uh, gebeurt zomaar. Uh, wat dat betreft is uh, dit hoogwater ook uh, ergens wel weer welkom... want het schudt iedereen weer wakker. Uh, dus dat de maatregelen die wij nu gaan treffen met het nieuwe Delta-programma... dat die echt wel nodig zijn. Kijk, ik zei het net al, als er een overstroming plaatsvindt... dan zijn de gevolgen desastreus... Bernard Wintjes van cno Cw heeft er nog een keer op gewezen onlangs. Dat je er niet aan moet denken dat wij hier een forse dijk doorbraak krijgen. Want stel eens voor dat het internationale bedrijfsleven gaat twijfelen aan de veiligheid van Nederland. Ja. Nou, dan heb je al een economisch gevolg dat zo ongelooflijk is. Dat moet je niet willen. Ja. Dus wij moeten ons wapenen meer dan ooit tegen het risico van overstromingen. Het is net een financiële crisis. Je moet vertrouwen uitstralen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. De, de, de, het bedrijfsleven moet niet het gevoel krijgen dat Nederland voor 60% overstromingsgevoelig nee. is... en dat je hier beter weg kunt blijven. En het is ook nergens voor nodig. Want we zijn ver uit de veiligste delta wereldwijd. Alleen het gevoel doet ook wat. En dat moet je ook voor zijn. Goed, meneer Schaap. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het was een genoegen. Hoogleraar Waterbeheer Siebes Schaap hoort u. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Met Thudy Vendrick. Vandaag komt er meer duidelijkheid over schadelijke stoffen... die zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk. Het RIVM maakte lang verwachte resultaten... van onderzoek naar de roetdeeltjes bekend. Volkskrant vergelijkt de brand in Moerdijk met een brand in 2000... bij afvalbedrijf ATF in Drachten. Deskundigen concluderen dat er weinig is geleerd van die brand. Zo hadden hulpverleners nu met adembescherming moeten werken... en had er meteen een noodverordening moeten komen voor het industriegebied... en zijn bewoners niet, op snel, zijn bewoners niet opnieuw snel geïnformeerd over wat ze moeten doen. Volgens een VR die in 2000 werkte in de omgeving van Drachten... kreeg de bevolking ook toen te horen dat ze gewoon rustig konden gaan slapen. Terwijl zeven jaar later toch bleek dat de risico's voor de volksgezondheid waren. Het AD meldt dat tientallen hulpverleners... zich na de brand bij meteen hebben laten behandelen... in het ziekenhuis met klachten als knallende koppijn, misselijkheid en kortademigheid. Sommigen hebben urenlang aan de zuurstof gelegen. Twitter en Facebook zijn belangrijke communicatiemiddelen in Queensland. Overstroomde staat in het noordoosten van Australië. De Daily Telegraph stelt vast dat men ...mensen zo contact zoeken met vermiste familieleden... ...of familieleden juist laten weten dat alles goed is. Ik ben veilig bij mijn broer, maar we zijn geschokt door de gebeurtenissen... Signeert de Daily Telegraph Facebook-gebruiker Heidi Clark. Ook de lokale overheid maakt gebruik van sociale media. QPS Media is het Twitter-account van Queensland. Daarop verspreidt Queensland informatie over evacuaties... ...en het laatste nieuws over doden en vermisten. Het negende slachtoffers werd bijvoorbeeld als eerste via Twitter gemeld. Maar af en toe komt er ook een historisch feitje voorbij... Zoals, donderdag zal het water in Brisbane hoger zijn dan tijdens de overstroming van 1974. Voorpagina van NRC Next een grote foto van een demonstrant die een bord omhoog houdt met de tekst Free Julian Assange. De kop naast de foto is, maar hoe zit het nou met Bradley Manning? Vandaag komt Wikileaks oprichter Assange voor de rechter. Maar de man die de geheime documenten gelekt zou hebben naar Wikileaks, Bradley Manning dus, zit al een half jaar in een kale isoleercel. Volgens NRC Next krijgt zijn situatie een stuk minder publieke aandacht. De Amerikanen hopen dat Manning een belastende verklaring aflegt tegen Assange. En op internet wordt overigens wel actie gevoerd om Manning vrij te krijgen. Onder meer met de site BradleyManning.org. Internationale media opnieuw veel aandacht voor de schietpartij trouwens. Ook van afgelopen zaterdag. De BBC meldt dat de schutter Jared Loftner, maandag is voorgeleid. In de rechtszaal heeft hij bijna niet gesproken. Hij bevestigt alleen dat hij begreep dat hij levenslang... of de doodstraf kan krijgen voor zijn daden. Het is nog onduidelijk welke straf justitie eist. De man wordt verdacht van poging tot moord op een congreslid... doodslag op zes omstanders, onder wie een federale rechter... en het toebrengen van lichamelijk letsel aan veertien anderen. Zijn voorlopige hechtenis is verlengd en ik kreeg een advocaat toegewezen... die eerder ook de pleger van de bomaanslag in Oklahoma City... Timothy McVeigh...